Het is 9 uur, Martijn Eijhuis met het NOS-journaal. Het onderzoeksinstituut Nivel denkt dat de griepepidemie voorbij is. Hij duurde 18 weken en was daarmee de langste griepepidemie in 20 jaar. De koude en droge lucht van de afgelopen maanden bood het griepvirus ideale omstandigheden. Maar door de hogere temperatuur wordt het virus nu snel bedwongen, zegt het Nivel. De afgelopen week hadden 24 op de 100.000 mensen griep. Terwijl er pas sprake is van een epidemie als meer dan 51 op de 100.000 mensen ziek zijn.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 Een hagenaar is veroordeeld tot 14 jaar celstraf... voor de moord op een tarotkaartenlegster van 72. De vrouw werd vorig jaar april in haar huis in Den Haag doodgestoken. De man werd kort daarna opgepakt. Hij ontkent dat hij haar heeft gedood... en zegt dat hij alleen haar sieraden heeft gestolen. De rechter vindt zijn verhaal ongeloofwaardig. en noemt de moord een nietsontziende en zeer laffe daad. De man heeft de bejaarde vrouw heel vaak gestoken... hulpeloos achtergelaten en laten doodbloeden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 Het weer in het zuiden, meer wolken, misschien in Limburg wat lichte regen. Morgen steeds meer bewolkingen en op meer plaatsen lichte regen. Later op de dag zon en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ANDW ah, Verkeersinformatie: Fiedel op de A27 van Gorkum naar Breda bij Werkendam 3 kilometer en dat komt door werkzaamheden.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 De langste lijn met de halve finale van de Champions League tussen Barcelona en Bayern München. En ook met de halve finales van de play-offs om de landstitel basketbal. Leon Kersten zit bij Den Bos Leeuwarden. In zo'n eerste wedstrijd wordt de toon gezet. En dan verwacht je de nummer 1 tegen de nummer 4 dat de nummer 1 toch wat beter is. In dit geval Den Bos tegen Leeuwarden. Maar dat is niet zo. Het is exact gelijk. 51-51 met nog drie minuten te spelen in het derde kwart. En dit wordt gewoon een spannende wedstrijd tot het eind. In tegenstelling tot het duel in Leiden. Daar was de ruststand 42-26. Eh, daarmee vergeleken is het Den Bos een stuk spannender. En uh, in Barcelona nog niet, want het is daar vooralsnog 0-0. Barcelona, Bayern München het vervolg met Ronald van der Geer en Bas Tiggelen. Ja, en voetbalcommentatoren houden ervan om te zeggen dat het nog 0-0 is. is een wonder, dat is wat overdreven nu. Maar als er al een ploeg op voorsprong had kunnen komen, is het echt Bayern München. Dat heeft al te maken met die kans voor het nieuws van Robben. Dat heeft te maken met een prachtige aanval. Zo even die weer over drie, vier schijven ging notabene in het strafgebied van de tegenstander. Waar uiteindelijk net een voet van de verdediger voor stond, zodat er geen schot kwam. Maar Bayern is zo gevaarlijker. Barcelona krijgt voorlopig in het eigen stadion na 20 minuten bij 0-doelstand nog niet echt een voet aan de grond. Natuurlijk zal de ploeg met nu Iniesta aan de bal vroeg of laat wel mogelijkheden gaan krijgen. Zoals nu als Song gaat schieten van afstand, maar dat niet doet. De bal meegeeft aan Fabregas op het punt van de stadsgebied. Die loopt er twee voorbij. Nou ja, één, want die tweede is Alaba. En die verdedigt dan uit. Ribery neemt over. En zo kan Bayern aan deze Spaanse aanval ook weer een einde maken. Maar voorlopig, ik heb dat eerder gezegd, Bayern is niet onder de indruk. Bayern heeft voorlopig geen probleem. Bayern ligt boven en gaat weer counteren met Ribéry. Er wordt voordeel gegeven, want er werd ergens onderweg een overtreding gemaakt. Alleen de paas van Ribéry bedoeld voor Mandzukic. Ribéry komt vanaf de linkerkant. Mandzukic in de as is niet goed. Bayern moet nu verdedigen, want Pedro maar een slechte paas. De voeten van, van buiten en dan kan Bayern weer eruit met laam. Lange bal Mansukic aan de rechterkant. Geeft hem gelijk door op een lopende man. Dat is logischerwijs aan die kant Arjen Robben. De bal is niet helemaal goed en dus kan er weer ontvangen worden door Barcelona. Gaat Robben nog even te keer tegen Mandzukic. Dat lijkt me niet goed en lijkt me ook niet heel erg logisch. Na 20 minuten is het 0-0 bij Barcelona tegen Bayern. Nog even voor alle duidelijkheid. Bayern dat vorige week werkelijk Barcelona van het kastje naar de muur speelde. 4-0 overwinning hier verdedigd. Ja, je had toch het gevoel dat als Barcelona iets wil dat het echt moet stormen vanaf het begin. Maar nou, dat heeft het niet gedaan. Daar is het overigens ook niet toe in, in staat. Mede ook omdat uh, Bayern gewoon superieur is ten opzichte van uh, de aanstaande Spaanse kampioen. Na 21 minuten een 0-0 stand. Ja, de enige storm die Barcelona heeft ontketend is de welbekende storm in het glas water. Want uh, we hebben er niet zo ongelooflijk veel van gemerkt. En ja, zoals gezegd, Bayern is gewoon gevaarlijker geweest. En indachtig uh, de momenten en, uh... De gebeurtenissen van gisteren zou je bijna zeggen bij iedere mogelijkheid die er voor Bayern komt. Daarvan kunnen wij zeggen de kans die je wist dat zou komen. Want uh, geloof me, Bayern krijgt er straks nog wel een paar. Omdat de ploeg gewoon beter voetbalt. We hebben zo even Iniesta weer merkwaardige fouten zien maken. Gewoon in een kort dribbeltje over 5, 6 meter de bal te ver voor zich uitgespeeld. Dat zijn toch dingen die je normaal bij Barcelona niet ziet. Maar zeker niet bij spelers als Iniesta. En er gaat nu gewoon veel mis. Daniel Alves op het moment dat ik het zeg geeft een halverwege de helft van Bayern München een voorzet. En die bal die dwaalt zomaar over het doel. En ja, als je het op die manier doet, dan kun je net zo goed zeggen... nu we stoppen ermee, want dan uh, heb je eigenlijk al opgegeven. Ja, daar lijkt het op. Uh, misschien was het al met het op de bank plaatsen van Messi noodzakelijk. Omdat hij uh, gewoon niet fit genoeg was. Dat er eigenlijk al een soort uh, ja, witte vlag werd uh, gehesen in uh, het stadion in uh, Barcelona. Want ja, zonder Messi ben je eigenlijk nergens. Dat is al eens gezien, uh, natuurlijk uh, in de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Met name in die wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Toen je zag dat de entree van Messi... Uh, tegen de Fransen uh, zorgde ook voor een totaal andere uitstraling van het hele elftal. Niet alleen Messi was toen goed, maar het leek wel alsof iedereen dacht... ja, nu durven wij ook te doen waar we goed in zijn. Messi is er in deze wedstrijd niet bij en niemand van Barcelona straalt vanavond iets uit. De enige uitstraling komt van uh, elf mensen, nou ja, tien dan, in een uh, rood shirt. En die spelen voor Bayern München. Balverlies nu wel van de Duitsers. Xavi neemt over op eigen helft. Gaat maar eens een stukje lopen met de bal en geeft hem vervolgens mee... Aan Bartra. En zou Messi nog kunnen komen en zou dat het elftal weer in de goede stand kunnen duwen... is het maar te hopen voor Barcelona dat Bayern niet op dat moment al een goal gemaakt heeft. Want dan zal Bayern Barcelona de zes moeten maken. Dat lijkt me echt onbegonnen werk. Sterker nog, in dit tempo met dit spel komen ze het niet in de buurt van 4. 23e minuut, 0-0 de stand. Barcelona heeft nog geen kans gekregen voor de zoveelste keer. Nu Fabregas schuldig. Wordt er een simpele paas ingespeeld. Gewoon door de as, zoals Barcelona dat al jaren doet... Fabrikas loopt wel. Laat de bal onder zijn voeten doorglippen En daarmee is de volgende mogelijkheid, nou ja het is geen mogelijkheid, de volgende aanvalsopbouw alweer verleden tijd. Is het uitverdedigen van Bayern München in dit geval ook niet best. Want wordt die bal door Song weer opgepikt in de middencirkel. En kan er weer van vooraf aan beginnen. Nu kijkt Bayern even de kat uit de boom. Laat het zich even ietsje verder terugzakken. Komt er een diepe opening naar de rechterkant van het veld. Waar Daniel Alves doorgelopen is. Maar de bal door Ribéry die keurig mee terugverdedigt. Over de zijlijn wordt gekopt. En dan uh, kan Daniel Alves een ingooi gaan nemen. Die komt voor de voeten van Fabregas, van uh, Villa en dan van Song. Maar Song uh, wordt weer teruggedrongen. Onder meer uh, door uh, Müller. Vervolgens even het korte paasje op Iniesta. Zong weer in balbezit, weer Pasen en dan een uh, schot van uh, heel ver... waar uh, Neuer toch nog met de vingers aan moet zitten. Nou, we zeggen dat we na 23 minuten en 40 seconden... het eerste serieuze schot van uh, Barcelona mogen noteren. Het komt volgens mij van Luis Pedro en de redding is dan van Manuel Noyer. die daar niet voor hoeft te vallen, maar wel zijn handen uitsteekt... en dus Barcelona deze corner wel moet gunnen. Eindelijk is niet combineren, maar gewoon eens een schot van afstand. De corner komt nu van Xavi vanaf de rechterkant. Piqué, dat is de man op wie iedereen let. Die komt niet bij de bal. Pedro vanaf 18 meter na een afgeslagen hoekschop komt er nog bijna wel bij. Maar uh, heeft zoveel tijd nodig om die rare dwarrelbal met veel effect onder controle te krijgen. Dat er weer een Duitse been tussen zit. Bal over de zijlijn. Ingooi Barça inmiddels genomen. Xavi gaat de bal voorzetten. Bal richting Piqué. Piqué kan niet koppen. De bal wordt weggekopt zonder al te veel problemen ook door de Duitsers via Alaba. En komt dan aan de andere kant van het veld over de zijlijn. En eigenlijk nu voor het eerst in deze wedstrijd is Joep Hainkes de coach er maar eens bij gaan staan. Omdat hij blijkbaar ziet dat in de laatste vier, vijf minuten... er dus niet alleen een keer op het doel geschoten is van zijn Manuel Nooier. maar dat er ook een periode is van nu minstens een minuut of twee... dat Bayern de eigen helft even niet meer afkomt. En als je daar te lang blijft staan, dan komen wel... De problemen vroeg of laat. Balbezit voor Barcelona. Dat nu toch langzaam maar zeker de tegenstander wat verder terugduwt. Bartra komt. Bartra verliest de bal. Eenvoudig ervan afgezet. En dan zou het wel eens open kunnen liggen achterin. Met Manzouki steekt nu vanaf de linkerkant de middenlijn over. Schweinsteiger is mee in de as van het veld. Is dus ruimte voor Müller. Maar Piqué kan redden. Harde bal op Valdés. Maar die moet dan ook razendsnel handelen. Doet dat ook met een lange peer naar voren. Nu zijn er wat spelers van Bayern voor de bal. En zou Barcelona dus in de 26e minuut razendsnel uit moeten kunnen komen? Dat kan via Xavi. Maar het duurt erg lang. Spelers van Bayern zijn nu eigenlijk alweer in positie. Als uh, Alves gevonden wordt aan de rechterkant. Dreigend richting uh, Ribéry. Moet even inhouden. Moet pasen. Maar past in de voeten van uh, Martinez En dan is dit gevaar ook geweken. Bayern heeft de bal via Ribéry. Alaba aan de linkerkant. Hoeveel voorbeelden heb je nodig om te onderstrepen? Wat we zo even al zeiden. Namelijk dat er bij Barcelona vrij veel unforced errors zijn. Veel dingen die misgaan zonder dat er eigenlijk direct een aanleiding voor is. Niet zwaar onder druk gezet. Gewoon omdat het niet loopt en omdat dat eigenlijk natuurlijk al een tijdje zo is van de laatste acht officiële wedstrijden. Ik herhaal dat nog maar eens. Van de laatste acht officiële wedstrijden van Barcelona wonnen ze er maar drie. En dat is nog echt heel lang geleden. Een keer verloren. Dat was dus die 4-0 tegen Bayern en daaromheen vooral veel gelijk gespeeld. Bijvoorbeeld ook twee keer tegen Paris Saint-Germain, maar ook in de competitie. En dat zijn toch cijfers die niet passen bij de ploeg die de afgelopen jaren de beste van de wereld was. En misschien wel de beste ooit is geweest. Fabrik has nu wel veel ruimte gegeven. Gaat het strafhofgebied binnen. En geeft dan weer een onbegrepen balletje naar de rechterkant. Waar nu Via wel naartoe loopt. Maar die stond daar bepaald niet. Die liep de andere kant op. Bal komt terug voor de voeten van Xavi. Xavi kiest voor de buitenkant waar Alves staat. Dan verzamelen zich vier mensen voor het strafvroep in het Komt de bal voor de voeten van uh... Xavi, nadat hij door Fabregas vanaf de tweede paal terug wordt gekoppeld in de doelmond. En die schept hem dan over. Dit was wel een behoorlijke kans. Na 27 minuten waarbij het ook een soort wonder is. Dat die kleine mannequins van Barcelona er überhaupt nog in slagen. Komt nu wil te winnen daar. Ja, met name omdat Laam een beetje vreemd in het duel ingaat. Ontstaat er eigenlijk wel wat gevaar voor, uh, voor Barcelona. Laam staat tussen twee man in. En dan uiteindelijk die afvallende bal. Dus voor de aanvoerder, voor Chavi uh, Die dan nou nog claimt dat er ergens onderweg hens is uh, gemaakt. Dat uh, heeft Barcelona... Ook aan de hand gehaald een week geleden. Maar toen was het vooral Bayern dat iets te claimen had. Want toen waren de Spanjolen met name... die de bal in het schafstopgebied met de hand raakten. Maar Kassai, de Hongaar, wilde toen van niks weten. Nou Als goedmakertje werd er een buitenspelgoal van Gomez goedgekeurd. Nu Bayern weer met Müller. Op snelheid verspeelt de bal. Ook niet heel erg vertreffelijk. Barcelona kan er weer uit aan de linkerkant. Pedro heeft wat ruimte om snelheid te maken. Komt nu naar binnen. Wie is er in de as van het veld? Ja, daar is Via. Maar die bal gaat aan hem voorbij. Brandt uiteindelijk bij Manuel Neuer. Zo gaan we richting het uh, half uur. Terwijl ik nu nog eens kijk, is dat een hensbal? Uh, maar als die hensbal gemaakt is, is het met name Fabregas zelf. Dus als je dan uh, protesteert voor een hensbal van jezelf... dan ben je een goud eerlijke jongen. Ja, precies. Paulo Dicadio schiet het door mijn hoofd. Alaba aan de linkerkant ja, Die van was dat ook niet altijd. Nee, die is het geworden ooit. Maar uh, daar zijn prachtige, contrasterende beelden van. Alaba gaat een ingooi nemen aan de linkerkant van het veld. Een meter of wat over de middenlijn. Terwijl de Spaanse regie er geen genoeg van krijgt om dat al dan niet hens moment van zo even nog maar eens te herhalen. Wat doet het ertoe als Ribéry de bal heeft en gepaast heeft van het veld naar de rechterkant. Robben naar binnen draaien, schieten. Nou naar binnen draaien wel niet schieten. voorzet de bal tegen Piqué opgeschoten. Het uitverdedigen van Barcelona moeizaam. Dan zit Robben er weer even tussen. Komt die bal toch voor de voeten van Iniesta. Langzaam maar zeker komt Barcelona wat meer in zijn hum. Er ruikt het ook met uh, nu 4, 5, 6 mensen mee naar voren. Wellicht een kans in deze tegenstoot als Mandzuk iets moet mee verdedigen. En dan Fabregas van achteren even op de hakken trapt. Dat levert dan een vrije schop op voor Barcelona. Na een klein half uur 0-0. Die bal van Xavi zo even die werd geschept. Het schot van Pedro van 30 meter. Dat was één behoorlijke en één kleine kans. En daarmee is de koek voorlopig op. En dan hebben we daar tegenover natuurlijk het moment Arjen Robben. Het moment Fiblam en de paas van Alaba voor Robben. Dat waren dan de gevaarlijke momenten van, van Bayern. Nou, een totaal mislukte vrije trap van Barcelona. Zomaar in de voeten van Robben. Die aan de rechterkant maar wat gaat wandelen. Al op eigen helft door Adriano staande wordt gehouden. Bal over de zijlijn. En de ingooi voor Arjen Robben. Voor wie dus grote belangstelling zou bestaan vanuit Turkije. Hij zou de nieuwe aankoop van Galatasaray moeten zijn. Nou, misschien ook wel interessant voor hem om daar eens op in te gaan. Omdat hij daar veel kan verdienen en omdat niet zo heel zeker is of hij alle wedstrijden bij Bayern wel gaat spelen. Gezien de entree van Gutsen volgend seizoen in uh, München. Nu Bayern in de verdrukking en de vangbal. Uiteindelijk van Noeyer aanval van Barcelona over de linkerkant. De voorzet van Pedro bedoeld voor Villa en Fabregas die daar in de as van het veld stonden. Maar het eindstation is Manuel Noeyer. Die alles speelde voor Bayern in de Champions League dit seizoen. Half uur is er nu gespeeld als Thomas Müller en Robben rondspelen. En uiteindelijk nu Müller wordt weggestuurd. Ja, net het uh, balletje is wel goed bedacht, maar net niet goed genoeg. Song loopt mee en kan uh, eerder met de bal zetten. Dan Müller de bal gaat terug naar de keeper. Valdes... die. Uh... Nu eens kijkt of hij die bal kwijt kan aan de rechterkant van het veld. Daar is Daniel Alves aan speelbaar. Die is eventjes weggelopen bij Ribery Die verdedigt mee. Krijgt denk ik de bal tegen zijn hand. Barcelona houdt de bal. Wordt niet voor gefloten. Iniesta heeft hem dan aan de voeten liggen. De van de middenlijn. De laatste keer dat Bayern München op bezoek ging in Barcelona was in 2009. Toen werd het 4-0. Ja. ja, het kan dus wel. Maar dat zie ik eerlijk gezegd in de wedstrijd zoals die zich nu voor ons ontvouwt. Niet gebeuren, maar je weet maar nooit. Daar zal Barcelona wel eens nog wat moed uit putten. Toen met twee keer Messi... Een goal nog van Thierry Henry en nog eentje van Eto O. Terwijl die Barcelona met een aardige aanval bezig is. De bal voor de goal komt. En dan bijna door Fabric Gas. Na voorzet vanaf de rechterkant. Nou ja, het is niet eens een voorzet, want hij staat in het strafgebied van Xavi. Een tikje in de breedte eigenlijk. Nog bijna met uitgestoken been probeert dat te verlengen in de richting van het doel van Noyer. Dat lukt niet, omdat er goed verdedigd wordt door Laam. Die op zijn kievive is. Dat geldt dus ook voor de keeper, Manuel Noyer. De Duitser heeft de bal te pakken. Sterker nog hij heeft hem weer uitgetrapt ook. Want dat doet hij dan weer slordig, want die bal zeilt over de zijlijn. Het eerste kwartier is men op zoek geweest naar een lucifer. Nu worden er wel wat rooksignalen door, Bayern of door Barcelona. En ook van de lucht in gevuurd, Ten teken van dreiging. Maar heel erg gevaarlijk is het allemaal nog niet. Meer zoiets van ja, we komen eraan en hou rekening met ons. Maar tot nu toe hoeft Bayern niet te buigen. Laat staan dus om te barsten. Het houdt allemaal achterin keurig stand. En men kan keurig in de reactiemodus er zo af en toe eens uitkomen. Nu met Manzoukits bijvoorbeeld. Aan de rechterkant speelt Robbe aan. Kapt één man uit. Tweede man is Song. Daar komt hij vervolgens mee in aanraking. Dan uh, zit daar wel een been van Robbe op het onderbeen van Song. En heeft Song daar heel veel pijn van. Nou, de scheidsrechter overlegt even met een van de assistenten. En gaat nu een gele kaart geven aan wie? Lijkt me toch niet dat Robben eigenlijk iets fout deed? Ja, Robben deed dan blijkbaar wel iets fout. Want Robben krijgt nu een gele kaart. Robben is niet een uh, man die uh, op scherp staat overigens. Maar zal nu in het vervolg van deze wedstrijd even moeten oppassen. Na 32 minuten dus een uh, gele kaart voor Arjen Robben. Ja, die wel met een gestrekt been balverlies probeert te compenseren. Maar ik vind het been toch niet zo gestrekt als dat het normaal wel gestrekt is. Wat vind jij? Ik vind dat je hem wel kan geven. Hoewel hij de indruk nog uh, geeft dat hij hem wel een beetje inhoudt. Maar... Dat zeggen wij misschien omdat wij Arjen Robben als onze landgenoot herkennen en iets oh, zou zijn. Binnen, dat zak Goed, het is 0-0 na 32 minuten. We gaan even buurten bij het basketbal in Den Bosch. Den Bosch tegen Leeuwarden, de Kester. daar gebeurt toch een beetje wat niemand had verwacht. We zitten in de laatste zeven minuten aftellen naar het einde wedstrijd. En de stand is 63-63. De thuisploeg dacht wel uh, te kunnen winnen van Leeuwarden. Het zou niet makkelijk worden, want Leeuwarden is daarvoor te goed. Maar dat het nu nog 63-63 zou zijn, had helemaal niemand verwacht. Uh, die andere wedstrijd trouwens tussen de nummers 2 en 3 Leiden en Groningen gaat helemaal nergens meer over. Daar is het 51-30 in het derde kwart. Maar uh, Aris, Leeuwarden, zoals de ploeg heet, heeft alle kans om voor een stuntje te gaan zorgen in Den Bosch. Door zomaar de titelfavoriet een middag aan de broek te smeren. Het is natuurlijk nog lang, nog 7 minuten tot aan het einde van de wedstrijd. Maar de stond is ernaar om een uh, verrassing te krijgen. 63, 63. En terug weer naar het voetbal. Barcelona heeft nog hoe lang voor vier doelpunten, Bas en Ronald? Een uur, want uh, oh. 33 minuten gespeeld. Dat kan makkelijk ja, natuurlijk. Makkelijk. Maar dan zullen ze wel iets beter moeten voetballen dan tot nu toe in dat eerste halfuurtje. Voor de zoveelste keer een paasje van Fabregas op FIA uit het lood. Makkelijk te onderscheppen. Er wordt nu ook door FIA enig misbaar gemaakt. De handen omhoog. Van ja, maar zie je het dan niet... Weer Fabregas, nu Iniesta, die gaat langs één man, die moet schieten nu. Vanaf 18 meter schiet tegen van buiten op. Dan kan Barcelona weer in de achteruit, omdat Bayern heeft overgenomen. Dit zijn natuurlijk de momenten waar je Iniesta best kan gebruiken, maar liever Messi zou hebben gezien. Maar ja, die zit nou eenmaal op de bank, omdat hij niet helemaal fris is. En uh, dat is er eentje die, dat bewees hij afgelopen weekend natuurlijk nog tegen Bilbao in een kleine ruimte. Toch ineens met twee keer tiki-taki in zijn eentje. Twee, drie man voorbij lopen en vervolgens ook nog, nog scoren. Ook. Dat zie je in dit elftal van Barcelona. De rest voorlopig even niet doen. Barcelona wel weer aan de bal via Xavi. Die ook weer nu met de handen wijd van het lichaam staat en aangeeft. Waar kan ik eigenlijk naartoe? Ja, het staat eigenlijk allemaal vast. Nou ja, het kan uiteindelijk naar Bartra. Die wordt redelijk vrijgehouden door uh, Bayern. Maar die is nou niet, uh, dat is niet de beste voetballer. Hoewel die nu wel een aardige paas geeft op uh, Pedro aan de linkerkant. Maar zijn voorzet... Wordt eigenlijk kinderlijk eenvoudig door Van Buiten weer uit de doelmond weggekopt. Piquet dan, die het mag proberen. Het verplaatst naar de linkerkant. Daar waar Ribéry zijn verdedigende taak ook niet schuwt. De bal wel over de zijlijn kopt. Waardoor Daniel Alves nu de hoogte van het Bayern strafsomgebied mag ingooien. Dat de bal terugkrijgt van Fabregas. Wegloopt bij Ribéry. Maar nu dan toch echt eens een keer als hij rond de 16 meter gebied is een voorzet moet geven. Doet hij niet, legt de bal terug op Song. Song Piqué, ja dan is er echt een rode muur opgetrokken rond het 16 meter gebied van Bayern. En komt er altijd wel een steentje uit, in dit geval Ribéry. En die stuurt weg je Robben. Ze zijn bij Barcelona, ook in de tegenstoot niet scherp. Want Robben is altijd speelbaar. gaat nu van 18 meter schieten en schiet dan tegen Song op. Het is de derde keer dat bij een counter van Bayern München, terwijl er nu door uh, Bartra. Piqué Bartra heel slecht wordt uitverderen. Trapt de bal onnodig, zomaar weer de tribune in, Ingooi voor Bayern München. Voor de zoveelste keren is Robba aanspeelbaar bij het tegenstoot. Het lijkt mij niet de sloomste van het stel. Dus wellicht verdient dat de aanbevelingen, ik geef hem als een voorzetje, om daar wat mensen bij in de buurt te houden en toch in ieder geval in de gaten te houden. Dat als je moet omschakelen, dat daar iemand staat. Want dat gaat vroeg of laat bij Barcelona voor grotere problemen zorgen dan dat tot dusver het geval is geweest. 10 minuutjes nog in de eerste helft. 0-0 nog altijd de stand. Strikt genomen heeft Barcelona 2, 3, vier keer op doel geschoten. Terwijl nu Müller er vrij hard uh, op doorgaat in het duel met Pedro. Vandaar het fluikkenzet van het publiek. Er komt ook een vrije schop. Maar uh, de, de dreiging was toch van Bayern München. Dat vertaalt zich overigens niet in de statistieken. Omdat dat weinig zeg maar, concrete schoten op doel heeft opgeleverd. Maar die dreiging voel je. Er zijn twee, drie momenten geweest waarvan je denkt... Ja, als dat mee zit, is het een goal. En die hebben we echt aan de andere kant nog niet gezien. Barcelona heeft de bal met Iniesta, 10 meter over de middellijn. Korte combinatie met Pedro. Nou, nu is er vrijheid voor Iniesta. Om aan de linkerkant iets te bedenken, komt hij wel die lange Martinez tegen. En via Martinez gaat de bal over de achterlijn. Maar volgens mij heeft Iniesta halverwege ergens ook nog eens een overtreding gemaakt op zijn landgenoot. En dus komt er een vrije trap voor Bayern in het eigen strafsomgebied. Dat zal Manuel Nooier dan wel gaan doen. Kan iedereen weer wat uh, stapjes voorwaarts maken na 36 minuten... bij nog altijd die 0-0 stand. Staat overigens in uh, München wel een verbod op... denken dat je er al bent als je reist richting Naukamp. Uh, verwij een verwijzing, denk ik, naar 1999. Toen uh, Bayern dacht ook uh, de zaken wel in de tas te hebben... in de Champions League finale. En Manchester United, hoeveel hadden ze er? Anderhalve minuut? Twee goals? Ja, zoiets. Ja. Dus, uh, en, uh... Er kan veel op uh, dit veld, dat weet men in München. Dat is een litteken waar men niet graag over praat. Balbezit voor uh, Piqué... Song in de as van het veld komt uh, Mandzukic tegen en verliest de bal aan de Kroaat. En vervolgens maakt hij een overtreding op Mandzukic en dus een vrijtrap voor Bayern München. Dat uh, nou ja, zo heel af en toe zijn spel de prikje van de Catalanen krijgt, maar uh, bloeden doet men nog niet. Zoals nee, je als Sheringham die naam zocht gekeken. Ja. Het was uh, een legendarische verhaal. Het is een vrij groot stadion hier met liefde en daar zit je nog wel even in. ...dat de officials van Bayern van boven naar beneden gingen in de wetenschap... ...dat ze met een 1-0 voorsprong in de slotminuut die beker beneden gingen ophalen... ...en uit de lift stapt en toen tot de conclusiekamer dat 1-2 geworden was. Uh, nou ja, oké, okay, 37 minuten gespeeld. 0-0 is het bij Barcelona Bayern... ...waarbij Bayern voorlopig wat rustiger op de bank zit in de persoon van Heinkers ...dan zijn uh, collega Villanova, want die wat heeft natuurlijk ook allemaal al lang gezien... ...dat het niet loopt zoals hij wil... Heeft vermoedelijk nog de hoop dat als hij Messi straks inbrengt dat het misschien nog wat verandert. Maar is het dan nog niet te laat? Nou dat zou kunnen. Ribri is overigens weg nu voor Bayern München aan de linkerkant van het veld. Die krijgt de bal een gelukje mee. Dan moet Bartra naar de bal toe. Dat doet hij goed. Trapt de bal het strafselgebied vooruit. uit. Ten koste van een inworp. 7,5 minuut nog te gaan in de eerste helft. Het is nog altijd 0-0 bij Barcelona Bayern München. En de Duitsers blijven eigenlijk kinderlijk eenvoudig overeind. Mogen ingooien nu bij het strafstofgebied van Barcelona. Ribery doet dat aan de linkerkant. Schweinsteiger komt zich melden. Loopt even weg over de achterlijn. De sliding is van Alves. Op diezelfde achterlijn heeft de bal ook wel te pakken. Alleen zijn paas is gewoon weer inleveren geblazen bij Bayern München. Dat Alaba vervolgens in balbezit ziet komen vanaf de linkerkant. Twee, drie bewegingjes, Vervolgens Ribéry aanspelen. Die heeft er altijd dertien meer. Vervolgens speelt hij weer naar Martinez En dan gaat de bal terug van Ribéry naar Neuer. Dat lijkt in eerste instantie wat kort. Omdat daar een speler van Barcelona via wel achteraan jaagt. Maar Neuer wordt bereikt. Krijgt Laam de bal van zijn doelman. Hij gaat van buiten nu voorwaarts spelen richting Manzukic Aanname met de buitenkant van de voet. Ook zijn passing richting Robben niet voldoende. Barcelona neemt weer over. As van het veld, Xavi, middencirkel. Bal even onder de voet. Toch ook weer kijken en eigenlijk niet weten uh, waar naartoe voorwaarts. En dus maar terug naar Piquet achterwaarts. Mandzukic uh, bevalt bij gezegd nog niet zo vanavond. Die heeft uh, er ook wel wat slordigheden achter zijn naam. Dit misverstand met Robben was ook niet heel handig. Barcelona heeft de bal. Ter hoogte van de middenlijn waar Xavi de bal via Schweinsteigers borst. Met een gelukje voor de voeten ziet komen van Piqué. Die nu de middencirkel oversteekt. De middencirkel uitloopt. En dan een korte combinatie brengt dan Xavi in balbezit. Die heeft oog voor de rechterkant. Daar is wat ruimte. Niet veel, maar wel iets bij Daniel Alves. Die moet er weer het duel aan met Ribéry. Die weer keurig mee verdedigt. We hebben dat vorige week gezien en gezegd. Dat Bayern bereid is voor iedere meter te strijden. Maar dat het ook echt voor het hele elftal geldt. Alaba nu met een risicootje verdedigt. Schwijnsteiger tussen twee man doorbrengt de bal weer naar de vrije linkerkant. En krijgt de bal van Ribéry weer terug ook. Nu doet Mansoek iets uitstekend. door die bal af te schermen. zodat Bartra er niet bij kan komen. Dat gebeurt allemaal nog op de Duitse helft. Waar Barcelona nu probeert druk te zetten. En dat lukt ook wel. Martínez nu enigszins opgejaagd. Met vallen en opstaan brengt hij de bal dan bij Robben. Die paas is gevaarlijk door het midden. De onderschepping van Barcelona. En het schot ook in de handen van Noyer vanaf de rand van het strafhoekgebied. Dat is niet al te gevaarlijk. Maar zo zie je maar dat als je dan al een keer uitverdedigt... die uh, bal komt trouwens van de linksback. De man die dus Robben van de Bal zet, Adriano, die schiet. Zo blijkt weer als je op die manier uitverdedigt... dat je het eigenlijk niet met een bal over de as moet doen. Want dan ben je automatisch kwetsbaar. En dat deed Bayern gek genoeg via Martinez nu een keer wel. 40ste minuut loopt inmiddels en het is nog altijd 0-0. Bayern verdedigt een 4-0 voorsprong en is behoudens wat schoten dus niet echt in de problemen geweest. Robben nu, balletje naar Muller. die wordt op uh, agressiviteit afgetroefd door Song. Dat zou voor Pedro iets kunnen betekenen. Fabregas, linkerkant, zijn voorzet wordt dan net nog aangeraakt. Nog een speler van Bayern, waardoor er geen Barcelona-speler in de 16 meter van Bayern bereikt wordt. Ribéry weg kan. Overtreding wordt gemaakt op Mansukic of door Mansukic. Op het moment dat Mansukic en Ribéry samen willen combineren. Het feit dat er uh, geproduceerd wordt door Mansukic zou insinueren dat de Kroaten een overtreding heeft gemaakt. En dat daar ook voor gefloten is. Het antwoord is uh, overigens ja. Dat is ook zo. Vrij trap inmiddels genomen, maar eigenlijk ook weer kinderlijk eenvoudig bij Nooyer ingeleverd. 41 minuten. De tijd gaat dringen. Voor Messi en voor Barcelona. Ik denk toch dat dat een minuutje of vijf, zes in de tweede helft zal duren. En dan zal hij toch wel komen. Hij zal er wel een minuut of veertig kunnen spelen in deze wedstrijd. Voorlopig nog vier tot aan de rust. Een 0-0 stand. En eigenlijk een tandenloze tijger uit Catalonië tegen een uh, ja, Barcelona... of een bars, uh, Bayern München dat uh, ja, niks te duchten heeft. Nee, dat heel vrolijk nog altijd achteroverleut. En zegt, uh, kom maar op, we zijn niet bang. En uh, als je niet meer kan dan dat, dan worden we het ook niet... Het balbezit wel weer voor Barcelona. Maar nou heeft deze ploeg gemiddeld genomen over het hele Champions League seizoen. 68 <laughs> hoort u dat goed? 68 balbezit gehad als gemiddeld over een heel seizoen. Dat is onvoorstelbaar. Maar het kan heel goed zijn dat je met dat balbezit toch gewoon strandt in de halve finale. Want voorlopig lijkt er niet meer in te zitten voor de Spaanse aanstaande kampioen. Daniel Alves, bal voor het doel. Dat is gevaarlijk, maar die valt eigenlijk net een beetje tussen Pedro en Fabregas in. De ene loopt te ver naar voren, de andere te ver naar achteren. En zo kan Bayern München bij uitverdedigen. Het is dus wel zo dat ze de laatste 20 minuten wat meer onder druk zijn komen te staan, de Duitsers. Maar nogmaals, zonder dat dat echt veel heeft opgeleverd. Behalve wat voorzetten die niet aankomen of wat schoten van afstand. Nu vanaf de linkerkant, Pedro, draait naar binnen. Geeft de bal aan via via kaatsen door het strafgebied in. Dan wordt hij door Alaba weer de andere kant opgetrapt. Maar wel weer ten koste van een ingooi. Zodat de drukte toch wel een beetje op blijft staan in de slotfase van deze eerste helft. Ja, Barcelona weet wat het is hoor. Om veel balbezit te hebben en toch een halve finale niet te winnen. Mogen we nog even wijzen naar Chelsea. Ja. Ik denk dat Chelsea vorig jaar in de halve finale 10%, bal 10, bal bezet. 10%. Bal bezet. Ja, misschien wel 2,5. Maar uiteindelijk toch gewoon uh, zich mocht melden in München... waar het uiteindelijk de finale won van dit uh, Bayern München. Dat dus twee verloren finales heeft. Tegen twee ploegen die uiteindelijk tegen Barcelona te sterk waren. Want Inter deed in 2010 eigenlijk hetzelfde als Chelsea vorig jaar. Uh, gewoon uh, afwachten, counteren en Barcelona heel veel de bal laten heb ik wel eens aan het begin van het seizoen gehoord van mensen die er echt verstand van hebben... dat uh, te zien is aan dit Barcelona in vergelijking met voorgaande jaren... dat je ziet dat ook de grote verdetten niet meer de arbeid leveren die ze de voorgaande jaren wel leverden. Heb ik dat gezegd, ja? <laughs> <laughs> Messi uh, en uh, Iniesta en Xavi, ik praat hier gewoon overheen. Alsof er een radio aanstaat ergens op de achtergrond. Die buitengewoon irritant is. Maar goed, dat zie je misschien nu in overtreffende trap nog wel terug. Nog uh, twee minuten en het is nog 0-0. Ja, we hebben vorige week ook wel gezegd dat het, het vuur ontbreekt een beetje. Het heilige ja. vuur, dat lijkt er een beetje uit. En als het dan allemaal niet loopt en niet lukt en je bent niet in vorm, dan valt dat extra op. En dan is het ook wel makkelijk om conclusies te trekken en te zeggen... Ja, het misschien ligt in het in, ook aan, aan de manier waarop de trainers ze scherp kregen voor elke wedstrijd. We hebben natuurlijk al een paar jaar gezegd dat het knap is dat ze maar keer op keer op keer... elk jaar weer, jaar ja. in jaar uit, zo goed waren en zo goed bleven. Aan alles komt een eind. Tenminste, houdbaar tot staat op een blik top Maar ze staan ook vroeger of later op een voetbalploeg. En nogmaals, het hoeft helemaal niet automatisch te betekenen dat dat moment nu is. Maar de haarscheurtjes zijn toch wel behoorlijke scheuren geworden. Want je zegt dat terecht, tegen Chelsea vorig jaar verlies je maar op een manier... dat je denkt, ja, pech en het zat niet mee en we waren eigenlijk beter als Barcelona. Maar vandaag uh, sta je tegenover een tegenstander van wie je gewoon moet zeggen... die zijn beter. Daar ja. zijn we vorige week totaal door van de mat gespeeld. En hebben we eigenlijk vanavond ook nog niet al te veel te vertellen. 0-0 stand, laatste officiële minuut van de eerste helft. Song paast. En doet dat naar nou Fabregas. Fabregas naar Piqué. En deze wedstrijd win je niet op statuur. Want normaal gesproken kruipen we ploegen in hun schulp voor het grote Barcelona. Maar ja, waarom zou Bayern dat dit met meer kwaliteit heeft dat doen? Voorzet nu. Die wel hard langs de goal gaat van Neuer. Voorzet van Pedro. Levert uiteindelijk via Alaba en Ribéry. Nu balbezit op voor Bayern. Ribéry gaat diep aan de linkerkant. Wil de bal terug hebben van Schweinsteiger. Die draait echter weer naar zijn eigen helft. Vindt Alaba die nu ook geen afspeelmogelijkheid vindt. Maar Schweinsteiger geeft die bal keurig door op Mandzukic. Maar raakt daar wel geblesseerd bij in een duel met Alves. Dat ging razendsnel. En het is... Uh... Er komt ook een kaart aan en die zal niet voor Schweinsteiger zijn, maar die zal zijn voor Alves. Die dat overigens uh, mocht uh, Barcelona de finale halen als wonderen dus echt bestaan op deze wereld. Uh, dit er rustig kan hebben, want hij staat er uh, niet op scherp. Duitse medische troepen richting Schweinsteiger. Die van uh, Barcelona richting Daniel Alves. Ja, het is een knietje volgens mij, of niet? Ja, hij Tik. laat zijn ja. been staan tegen de achterkant van het been van Schweinsteiger. Dat is uh, gewoon gemeen, geniepig, van achteren. Het is niet zo dat hij er zeg maar het botte scheermes in zet en met zijn hele voet erin gaat. Hij raakt er zelf denk ik oprecht nog wel een beetje bij geblesseerd ook. Maar de gele kaart lijkt me op zijn plaats voor de Braziliaan. Het is uh, het laatste moment ook van de eerste helft. Want uh, de heren gaan de kleedkamer in. Behalve dan Schweinsteiger, want die ligt nog even op het veld voor de laatste verzorging. We hopen maar voor hem en voor Bayern dat dat meevalt. En dat hij de tweede helft verder kan. Even kijken. Ja, hij staat er weer op. Dat zal wel loslopen. Robben loopt er langs en die kijkt even. Oh ja, dat komt wel goed. Nu ja, had al 40 keer meegemaakt, ja, denk ik. gaan ja. we dan maar vanuit. Nou ja, Laam gaat nu nog wel even ernaartoe. En tikt er nog eens op zijn schouder. Gaat het echt goed? Nou ja, hij gaat nu toch wel vrij moeizaam naar binnen. Goed. Ze hebben een kwartier om hem op te lappen. 0-0 is het. Barcelona-Bayern halverwege. En zo werd het 1 over half tien. Dit is Radio 1. Het Nieuws met Martijn Nijhuis. Goedenavond. Goedenavond. De PvdA gaat in de Tweede Kamer... tegen proefboringen naar Schaligas stemmen... Zijn fractieleider Samsom op een 1 mei bijeenkomst in Arnhem. Vorige week besloot de fractie om onder strenge voorwaarden... akkoord te gaan met de boringen. Daarna werd op het PvdA-congres een motie tegen de proefboringen aangenomen. Samsom zei eerst dat hij wilde doorgaan met de boringen. Nu zegt hij dus dat zijn partij toch tegen gaat stemmen. Een Amerikaanse kleuter heeft zijn zusje van twee doodgeschoten... De moeder van de twee was thuis in Burksville in Kentucky. Ze zegt dat ze hooguit drie minuten buiten was. Het jongetje schoot zijn zusje dood met een speciaal 22-kaliber kindergeweer. Dat had hij gekregen toen hij vier werd. De griepepidemie is waarschijnlijk voorbij, zegt onderzoeksinstituut Nivel. De epidemie duurde 18 weken, en was hij de laatste in 20 jaar. Herstel, de langste natuurlijk. De afgelopen week hadden 24 op 100.000 mensen griep. De grens ligt bij 51 op de 100.000. En dat was het. Sport Radio NOS, op NOS Radio, Hoe zou het zijn bij het basketbal? Den Bosch tegen Leeuwarden. Het was 63-63, Leon Kersten. En nu? We zitten in de laatste twee minuten. 67, Den Bosch. 78, Aris Leeuwarden. Het is uh, de Maaspoort. Akelijk stil op een man of 40, 50 na die uit uh, Leeuwarden zijn meegereisd uh, naar Brabant. Er zitten 15, 1600 man en ja, die weten niet uh, wat ze zien. En het is natuurlijk ook ja, onverwachts. Nu is Leeuwarden echt geen slechte ploeg, maar het is de nummer 1 tegen de nummer 4. De, de verhoudingen zijn op zich duidelijk. De, de kampioen mag thuis niet verliezen. En de manier waarop ook. Want de, ja, de Bos staat eigenlijk de hele wedstrijd achter. Loopt achter de feiten aan. De marge is nog nooit zo groot geweest als nu. 67-79 door een vrije worm van Wit-Hollenkom. Maar in, in de laatste paar minuten is de Bos volledig los zand. En dan eindig je de competitie: een dubbele competitie met 10 ploegen. De 36 wedstrijden als eerste. En dan ga je de kwartfinale door met 3-0. Maar die ging helemaal nergens over tegen Weert. Alle vier de teams die door zijn wonnen met 3-0. En de eerste beste wedstrijd in de halve finale raak je het thuisvoordeel kwijt. Waar je een heel seizoen voor hebt gestreden. De Bos probeert het nu wel. Maar ze verliezen de bal. Kan Leeuwarden naar de andere kant. En die houden heel slim de bal bij. 67-79. Ik heb de statistieken niet in mijn hoofd. Maar het is niet heel vaak gebeurd in een halve finale dat de nummer 4 uh, de wedstrijd won. De allereerste bij de nummer 1. En ik denk dat... Euh, nou ja, Natuurlijk heeft Aris Leeuwarden een, een hele goede prestatie geleverd. Maar bij de mos mogen ze ook afvragen of ze met de juiste mentaliteit op het veld stonden. Want het was een beetje vlak. Niet, ja, niet emotioneel. leek wel of ze in slaap waren. Ik zus door het weekje rust wat er zat tussen de kwartfinale en de halve finale. Maar ja, datzelfde heeft Aris gehad. Die had ook een weekje rust nadat ze Zwolle met 3-0 hadden verslagen. Maar die ploeg die stond er wel. Daar was er klaar voor. En dat is ook de verdienste van coach Erik Braal. In het verleden, onder andere, uh, coach geweest van berg op Zoom en Rotterdam. heeft zo'n ploeg gewoon goed geprepareerd voor dit Den Bosch. Wist precies waar de zwakke plekken zaten. En die zijn genadeloos afgestraft. We tellen af in de laatste 90 seconden. Maar deze wedstrijd is wel voorbij hoor. 67-79. En dan is zondag de return. Het gaat om een best of five. Dus uh, nou, Leeuwarden doet goede zaken. Maar is nog zeker niet uh, in de finale. Dat, duurt, uh, dat kan nog even duren. Hij moet tenslotte drie duels winnen. Maar nu weer op de vrije worplijn. En. Uh, nou ja, het enige wat hier niet gebeurt in de Maaspoort is dat er mensen weggaan. Want dat mag je wel verwachten hoor, met 12 punten verschil. Nog 1 minuut 22 en uh, Holcomb mist een vrije worp. Maar het, uh, nou, ik mag wel zeggen, Aris wint de eerste wedstrijd in de Maaspoort. 67, 79 nu. We schrijven hem vast op, Leon. En als dat nog verandert, dan horen we dat natuurlijk van je. Het is rust bij Barcelona tegen Bayern München. Het is 0-0. Mark van Hintem, vorige week zaten we hier heel anders. Acht dagen geleden. Toen zaten we te stuiteren van enthousiasme. Ja. Uh, als neutrale toeschouwer van een wedstrijd. Want je zal niet voor Barcelona moeten zijn geweest toen. Ja, hoe is het vandaag? Ja, uh, poef, een, een dubbel gevoel. Aan de ene kant hoop je natuurlijk dat doelpunt te vallen voor Barcelona. Omdat er dan nog een wedstrijd van te maken is. Ja. Aan de andere kant genieten ik ook van uh, Bayern München... dat in de eerste twintig minuten gewoon vol druk zet... Op de, op de 16 meter uh, van uh, Barcelona. En deden ze dat hetzelfde als vorige week? Of kwam er weer iets anders uit de hoge hoed? Nou, dat deden ze toen ook. En uh, dat doen ze ook heel bewust... om uh, zodoende de opbouw van Barcelona te verstoren. Ja. De opbouw uh, die met name zwak is uh, door uh, Bartra. En, uh, en het gewoon... Um, moeilijk maakt voor de middenvelders, met name Iniesta en Xavi... om in hun spel te komen. Ja, ik had de indruk dat in het begin van de wedstrijd... de druk zelfs nog eerder kwam dan vorige week. Ja, klopt. Ja, nogmaals, ze stonden echt ja. op de 16. Hoger in het uh, veld al, nog, ja. ja, hoger in het veld. Ja, kijk, ze zijn, ik denk ook, superieur qua fitheid en, en, uh, en loopvermogen de Duitsers. En wat Barcelona is gewend is om te doen, is op één helft spelen. En normaal gesproken heb je maar één cameraman nodig bij Barcelona. En die filmt gewoon 21 uh, spelers. 90 minuten lang op één helft. Ja. <laughs> en, uh, maar dit... dit Ba dit Bayern München is superieur in het positiespel. En dat maakt Barcelona weinig mee. Dus op het moment dat Barcelona druk gaat zetten... op de verdediging of de middenvelders van Bayern München... hebben zij de kwaliteit om er onderuit te komen. En dan maakt men het veld dus heel groot. En dan komen de loopkwaliteiten van Bayern München aan het licht. En eigenlijk het gebrek aan Barcelona kant om dat te kunnen belopen. Ja, nou hoeft het natuurlijk absoluut niet dat Bayern München... hetzelfde speelt als vorige week en even scherp. Dat um, is ook niet zo, hè? Nee, absoluut is... niet. Ik ben, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Want ze hadden de wedstrijd al uh, meerdere malen kunnen beslissen. Want er zijn uh, veel mogelijkheden geweest om uh, rond de 16 van Barcelona... al uh, ja, het, uh, het te beslechten. Alleen dat is niet gebeurd door ja, onnauwkeurigheid en verkeerde beslissingen... op het laatste moment van, uh, van Bayern München. Want de ruimte was er wel. Ja, En aan de andere kant komt Barcelona stapje bij beetje... een klein beetje op toeren in deze wedstrijd. Ik, wat, je, wat vooral voor mij heel opvallend is... is dat uh, de mechanismen er niet meer zijn. Wat je ziet is dat, dat er zoveel misverstanden zijn in het spel. Zoveel passes die verkeerd gaan. En uh, mensen die uh, ergens gaan lopen waar ze de bal niet kunnen krijgen. Of, of, of te laat krijgen. Ja, dat is uh, ja, niet des Barcelona's. Maar het gebeurt ja. wel. En je, wat je ook mist is bijvoorbeeld de genialiteit. Uh, de geniale ja. passes waarmee Ik men een dan... Naam aankomen. Ja, ja. ja, Messi ja, natuurlijk. Ja, ja. Die, die zou dat wel uh, kunnen doen. Ja. Ja, het, is, het is zo jammer dat hij niet speelt. Maar is voetbal soms zo simpel? Ik geloof dat Bas Tegeler ons straks ook een statistiek gaf... dat, um, ja, eentje die we allemaal kunnen lezen overal... Messi heeft acht doelpunten gemaakt in de Champions League... en de topscorer daarna van Barcelona heeft er twee... Ja. Uh, en doet geloof ik ook niet mee. Dus alle mensen die ooit een doelpunt hebben gemaakt in de Champions League... of zeg maar de topscorer in het veld van Barcelona... heeft één goal gemaakt nee, dit dat, seizoen. Dat, dat speelt zeker een rol. En uh, ja, dat, dat zie je vandaag ook heel erg terug in, in, uh, in... Ja, en rond de 16 met name. Via, die loopt er ook maar wat verloren rond. Ja. Komt ook niet aan de bal. Ja, ja dan zeg jij van... ja. Je bent echt afhankelijk van die ja, ene. Terwijl we toch echt met z'n allen vinden en vonden... of misschien nog steeds vinden... dat er geen koekenbakkers in het veld staan. Xavi en Niesta zijn heel vaak gekozen... tot speler nummer twee en drie van de wereld en van Europa. Ja, en dat is ook heel terecht. Alleen, ze kunnen het gewoon niet brengen. Die flow eh, die Barcelona had, die is er niet op dit moment. Ze spelen gewoon eh, matig. Ja, Is het wel zo dat het misschien zomaar zou kunnen omdat, omdat Bayern toch her en der wel steekjes laat vallen. En er komen wel kansen. Of zie je het helemaal niet meer gebeuren nee, je ziet vanavond? Nee, absoluut niet meer gebeuren. Nee, nee daarvoor uh, ja, speelt, speelt Bayern München gewoon te goed en is Barcelona te matig. Ja, gaat Messi komen? Ja, hij moet nu toch komen. En uh, ja, waarom ook niet, hè? Ja, ik bedoel, het is nu nog. Uh, het kan nu nog. En ik, ik ben ervan overtuigd dat volgens de filosofie van Barcelona uh, deze wedstrijd toch gewonnen moet worden. Want dat zijn ze, hebben ze ook zelf gezegd. Dat zijn ze schuldig aan het publiek. Ze willen deze wedstrijd over de streep trekken, al is het maar met 1 of 2-0. Ja. En dat uh, moet dan met Messi maar gebeuren. In dat opzicht komt er toch nog een interessante tweede helft aan. Uh, dat zometeen. Nog even naar het basketbal. Leon, hoe is het afgelopen? Erik Braal, de coach van de Friese. Hij zat op zijn stoeltje. Hij loopt nu heel langzaam uit de Maaspoort weg. Heel rustig, maar een enorme glimlach op zijn gezicht. Want hij pakt de eerste wedstrijd bij de titelverdediger, bij de nummer 1 van Nederland, Den Bos. Eindstand 67-82. En het is niet alleen een overwinning, het is een pak slaag dat Den Bos in eigen huis krijgt van de Friese. Die superieur waren, zo simpel is het. Over superieur gesproken, in de anderhalve finale leidt Groningen. Uh, Leidt Leiden met 20 punten verschil. En dan kun je ook spreken van een pak Maar dat is geen verrassing. In de Maaspoort wel. De Aris Leeuwarden wint van Den Bos. 67-82. Hey, LOS langs de lijn. tot 11 uur met sport en muziek. Nummer 1 is van Robin Thicke en T.I. En Pharrell Blurred Lines was dat. Simon Spilak heeft de wieleklassieker rondom den Finansplaats Eschborn Frankfurt gewonnen. Die koers kent u misschien beter onder de naam Rondom den Henninger Toom. Spilak was in de sprint de sterkste. Hij drukte zijn wiel over de streep voor de Italiaan Moser en de Duitser Grijpel. In Frankrijk is de rittenkoers de Vierdaagse van Duinkerken begonnen. De eerste etappe daar was een prooi voor de Fransman Arnoud Demar. Hij versloeg in de massasprint onze landgenoten Ramon Singeldam en Kenny van Hummel. Het Nederlands Davis Cup-team tennis dus speelt de play-off-wedstrijd tegen Oostenrijk op Gravel in Groningen. Er wordt speciaal voor dat duel een indoor-Gravelbaan aangelegd. De inzet van de play-off is een plaats in de wereldgroep en de wedstrijd wordt gespeeld in het weekend van 13 september. En nog voetbalnieuws. Albert Stuyvenberg wordt na het EK onder de 21 jaar de nieuwe bondscoach van de voetballers van Jong Oranje. Stuyvenberg is nu nog de coach van Oranje onder de 17. Hij volgt Corpot op en krijgt een contract tot en met de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016. Plaatsing daarvoor moet gebeuren op het Europees kampioenschap van 2015 in Tsjechië.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 Het is kort voor tien, de tweede helft van Barcelona bij München. Oftewel nog 45 minuten en een klein beetje erbij misschien voor Barça om er minstens vier te maken. We gaan terug naar Bas Tiggeler en Ronald van der Geer. Ja, als wonderen bestaan dan zou dat kunnen in de komende 45 minuten. Maar dan heeft Barcelona er alles aan gedaan om alle capaciteiten nodig... om dat wonder van Noukamp mogelijk te maken te verstoppen in de eerste 45 minuten. Want we hebben werkelijk geen moment Barcelona gezien dat strijd voor de laatste kans... dat uh, iets uh, in de melk te brokkelen heeft tegen Bayern München. Die, uh, de ploeg die, die, ja, die het al af had kunnen maken, maar dat is uh, al verteld net ook... Door, uh, door Mark van Hinten, niet heel erg uh, ja, balvast, slordig was eigenlijk... Op het moment dat het met name in de omschakeling terecht kon komen op de helft van Barcelona. Sterker nog, in het strafsomgebied van Barcelona. Daardoor staat er achter beide elftallen nog een nul. Terwijl we zien dat Piqué nog eens eventjes de tribune afspeurt. Kijkt waarschijnlijk of Shakira daar nog ergens zit als hij in de dugout van... Bijan kijkt, ziet hij Shakiri Dat is uh, maar één letter verschil, maar wel een, uh, een, wereld verschil. een wereld van verschil. Ik denk dat hij kijkt of er licht aan het eind van de tunnel is. Ja, nou ja, dan had hij beter moeten kijken toen hij het, uh, richting het veld liep. Um, nou, het ziet er uh, allemaal kansloos uit. Wat uh, Barcelona dus in de eerste 45 minuten heeft laten zien. U hoort een fluitje, de bal rolt weer en Barcelona heeft afgetrapt. Nou, de 45 minuten van de waarheid, maar ik geloof daar niet meer in. Nee, ik geloof er ook niet meer in. Hoewel je nooit weet hoe een en haas vangt. Misschien dat Villanova in de rust nog heeft gezegd... God, de laatste keer dat hier Duitsers op bezoek kwamen. Jongens, weten jullie nog? Vorig jaar Leverkusen 7-1. Met vijf goals van Messi. Het ja, toen Messi. Messi, ja, maar ik zit hier. Oh ja. Hij schijnt wel een paar keer geniaal uit een waterfles te hebben gedronken. Maar daar hebben we nog niet zoveel aan. Balbezit voor Barcelona. Song in de middencirkel. Opgejaagd. Waarbij de Duitsers dat nu weer vrij massaal doen. Onder aanvoering van Schweinsteiger. De bal terug naar de keeper. En vervolgens op het hoofd aan de rechterkant van het veld. En daarna op de voeten van Fabregas. Dan wordt er gelopen in het midden door Pedro. Maar dan komt de bal niet. Die gaat weer naar Fabregas en naar de buitenkant. Daria Alves. Daria Alves terug naar Xavi. Nee, nog verder terug zelfs naar Bartra. En dan naar Song. Die zich weer heeft laten zakken tussen de twee centrale verdedigers. Het de reset van steeds meer ploegen om het op die manier te doen. Minuut gespeeld, tweede helft 0-0 de stand. Xavi speelt naar Alves, die dus gememoreerde vooruitgeschoven rechtsback. Kort even met Fabregas. Xavi weer gevonden, opgejaagd enigszins door Mandzukic, maar niet met heel veel overtuiging. Bal gaat weer terug naar Piqué. Nu komt heel Bayern eigenlijk wat naar voren. En wordt uiteindelijk Adriano gevonden. Aan de linkerkant. Die uh, loopt eigenlijk weg bij Schweinsteiger. Ook bij Laan. Maar komt terecht bij de cornervlag. Speelt de bal vervolgens via Schweinsteiger. Dat is dan nog goed nieuws voor de Duitsers. Die dus uh, geblesseerd de tunnel in ging. Maar er weer uh, okselfris uh, uit is gekomen. Via hem ging de bal over de zijlijn. De ingooi is inmiddels door Barcelona weggegeven. Sterker nog, Bayern komt eruit. Met een hele gevaarlijke, maar ongelooflijk slecht uitgevoerde counter. Waarbij uh, de paasdom. Muller Müller gegeven wordt. De hele rechterkant ligt open. Daar moet de bal naartoe. Maar Müller op een of andere merkwaardige wijze ziet dat over het hoofd. En wil de bal meegeven aan Robben en Ribéry in het centrum. Dat mislukt. Het uitverleggen van Barcelona is ook zwak. Zodat de aanval van de Duitsers nog een vervolg krijgt. En Schweinsteiger op jacht mag aan de rechterkant van het veld. Maar wat een ruimte lag er bij Mandzukic. Die over was gekomen naar de rechtervleugel. Die had hem zo in de loop kunnen meenemen. Maar zoals gezegd, Müller zag het niet. En ja, dan houdt het allemaal op. Inmiddels is er dus na dat avontuurtje van Schweinsteiger aan de rechterkant een overtreding gemaakt door Song. Dat levert dan een bijna hoekschop op voor Bayern München. Die bal heeft een meter of 5-6 bij de cornervlag vandaan. Beetje meer in het midden van het veld. Robben gaat achter de bal staan voor een vrije schop in de 48 e minuut van de wedstrijd. Door de lucht zou met bijvoorbeeld van buiten Bayern gevaarlijker moeten zijn. Van buiten is mee. Uh, van buiten wordt verdedigd. Er wordt... Uh... Georganiseerd. Daar komt die trap van Robben. Het is een uh, vangballetje voor Valdes. Direct ook de lange bal van hem. Maar ja, die uh, belandt uh, bij Alaba. Dus dat uh, is uh, Hazerens voet. Die, uh, zoals bekend, dezelfde goed is. Ook in dit geval ontbrak de nauwkeurigheid. Alaba over zeer nauwkeurig met de bal naar de rechterkant. Robben. Goebbend. Arje Robben. Dan heeft hij hem toch te pakken. En heeft Barcelona nu definitief geen uitzicht meer op een finale. Want die is voor Bayern. Dankzij Arjen Robben, de bal komt werkelijk uit de lucht vallen. Want het is in eerste instantie een vrije trap voor Bayern. Die gevangen wordt door Valdes. Zijn uittrap bij Alaba en die geeft nou, een paas op maat op Arjen Robben. Wat Robben er daarna mee doet... ja, dat verdient alleen maar een heel groot applaus... en een diepe buiging. Hij ontvangt de bal in alle vrijheid... op uh, nou zo'n beetje het rechterpunt van het strafschopgebied Komt naar binnen en met het linkerbeen... krult hij de bal om uh, Victor Valdes heen. En zo komt Bayern München net naar rust... op een 1-0 voorsprong... en is uh, het boek van de halve finale nu wel gelezen, denk ik. Klassieke Arjen Robben-goal, hoor. Op die manier dat doen naar binnen kruipen... en nou zien we in herhaling dat de toppen vingertoppen... Van Valdes er nog wel aan zitten. Maar vingertoppen alleen zijn niet genoeg om die bal nog uit het doel te krijgen. Die bal die zeilt binnen. En daar kan de, ook de keeper van Barcelona niet zo gek veel aan veranderen. Wat is Robert dan belangrijk? Niet alleen was hij dat vorige week. Belangrijk is hij dat ook weer nu. Want hij staat op het scorebord als enige. En ja, Zes goals maken Barcelona in het tempo waarmee de ploeg speelt. En het uh, matige pijl dat het heeft laten zien in de eerste 49 minuten van deze wedstrijd. Messi op de bank nog altijd. Vergeet het maar. Robber gaat een uh, finale halen waar hij zijn ploeg in hoogste eigen persoon naartoe geschoten heeft. Dat gaat als een derde Champions League finale worden. Daarmee komt hij overigens, dus laat ik dat maar vast verklappen, in goed gezelschap. Zeedorf vier finales gespeeld. Dan heb ik het uiteraard over Nederlanders. Van de Sar 3 en Robben 3. Nou ja, dat is een leuk rijtje. Ja, en Robber heeft dan uh, zijn revanche. Want jij zegt hij schiet ze naar die finale. Dat klopt. Hij heeft ze vorig jaar. Werkelijk uit de, uit de finale geschoten door in de officiële speeltijd een penalty te missen. Anders had die Cup met de grote oren recht in de Zuid-Duitse prijzenkast gestaan. En had hij daar staan blinken. Nu, nou ja goed, je weet maar nooit hè, hoe het allemaal gaat. Maar Bayern krijgt dus razendsnel kans op revanche. Waarbij ik gek genoeg het idee heb dat, dat Dortmund toch een soort angstgeekner is voor München. En dat dat toch niet zomaar gelopen is. Hoewel het verschil in de competitie natuurlijk 20 punten is. In het voordeel van Bayern ten opzichte van Borussia Dortmund. Bayern dat er nu ook uitkomt met Ribéry aan de linkerkant, versnelling van hem. Daarmee schudt hij Song af, houdt dan weer in, komt Song weer tegen en paas terug naar Alaba. Die een fantastische paas over ja, het hele veld, vanaf de linkerkant naar de rechterkant, net aan de basis stond voor de goal van Arjen Robben. Nu wordt er wat minder gepaas door Bayern, wordt er ingeleverd bij Barcelona. Bayern is gewoon beter, is vaster, heeft meer inspiratie, heeft meer vuur. ...heeft meer concentratie en is gewoon beter dan Barcelona... ...dat gewoon niet in vorm is. Terwijl de via van afstand kan geschieten, 16 meter... ...daar duikt dan ook weer Martinez voor. Alsof het het laatste is dat hij hier in zijn aardse bestaan nog moet volbrengen. Want uh, met gevaar voor eigen leven heette dat vroeger. 51ste minuut, die bal klotst eruit... ...en gaat dan aan de andere kant van het veld over de zijlijn... ...waardoor Barcelona genoeg op het nemen met het hoeschop. En dan begint er wel weer een omsingeling. Op de achtergrond horen we, dat is bijna de voorgrond geworden trouwens... De Meegereisde Bayern-fans zingen. Zoals die van Dortmund dat gisteren in Madrid konden. Hoewel dat wel erg lang duurde. En die nog behoorlijk in de piepzak hebben gezeten zo op het end. Maar dat liep allemaal goed af. Hier kan eigenlijk iedereen rustig uitbuiken in de wetenschap. Dat dit allemaal wel in de knip zit. 51ste minuut. Robben scoort. Het is 0-1. Barcelona nog maar eens van afstand. Meters naast het doel. Het schot van Via, Meters naast het doel van Manuel Neuer. Die, en dat heb ik nu al een paar keer gezegd vanavond. Eigenlijk nog niet één keer serieus op de proef is gesteld. En als ik nou die wedstrijd van vorige week ernaast leg... dan is hij dus inmiddels in ruim anderhalve wedstrijd... niet één keer serieus op de proef gesteld. Nee, en dat geeft precies aan hoe de verhoudingen liggen... tussen Barcelona en Bayern München. En dus staat het 1-0 voor Bayern. 4-0 in de eerste wedstrijd. Is die finale plaats wel zeker? En is dat in, op twee fronten eigenlijk buitengewoon vervelend... voor de nieuwe trainer, denk ik, van Barcelona? Guardiola. Uh, natuurlijk moet die uh, finale nog wel gewonnen worden, maar je zou maar bij een ploeg gaan beginnen. Die uh, kampioen wordt van Duitsland met een uh, straatlengtevoorsprong op nummer 2. Die de Champions League wint. Even voorbehoud, makend. En ook nog eens de Duitse beker binnenhaalt. Je kunt ja op 1 juni tegen Stoetkart. Je kunt je dan afvragen: wat moet je als trainer nog beter doen? Ja, je kunt. ...ontzettend veel spelers halen en zeggen... ...we gaan uh, proberen om het te prolongeren. Ja, dat zal dan ook het verhaal zijn. Dat is ook leuk gevoetbald, ja, he? dat helpt ook nog. Ja, is ook dus het, zegt, het is ook niet het dat is het voetbal voetbal is gebeurd, nee. Dus wat dat betreft, ik denk dat Joep Heinkes wel een lange neus maakt... ...en zegt, uh, ik ga nog één keer uh, een leuk avontuurtje aan... ...maar dit heb ik op mijn cv staan. Dat is een van mijn laatste klusjes in het, uh, in het voetbal. Up Bayern 1 Barcelona 0-53 minuten gespeeld. Ja, hij gaat ook uh, twee keer op een rij winnen nu van Barcelona als het hier zo blijft. 0-1 is de stand. Heik, het was natuurlijk trainer van Real Madrid. En in het uh, jaar dat hij daar trainer was, verloor hij drie keer en won hij één keer van Barcelona. Dat waren twee competitiewedstrijden en twee wedstrijden voor de Supercup. Dus uh, misschien dat dat nog prettig voelt, hoewel dat is alweer een tijdje geleden zit voor Laam. Bayern München speelt rustig de bal rond. Barcelona oogt verslagen. Ja, Barcelona is verslagen eigenlijk. Hoewel je dat nooit mag zeggen in sport. Maar ik durf het toch wel een keer aan. Overtreding gemaakt op Müller ter van de middenlijn. Die wordt door Iniesta weer overeind getrokken. Dat is dan toevallig ook de man die de overtreding maakt. Komt gewoon te laat aan in het duel. De bal is al lang weg. Geeft de tegenstander nog een beuk. En om dan te ontsnappen aan een gele kaart... tilt hij zijn tegenstander dan maar weer overeind. Met Mulen gaat het wel weer... Vrij schop voor Bayern München is genomen en ligt aan de voeten van Van Buiten. Ik kan me zo voorstellen dat uh, straks Timo Schoek in het elftal gaat komen voor Schweinsteiger. Zoiets. Een van zo. de mensen die uh, dus op, uh, op scherp staat. Anderen in de basis zijn Laam en Martinez. Nou ja, die zijn eigenlijk ook allebei wel te vervangen. Ik denk dat uh, Heinkers geen enkel risico meer wil nemen... En uh, straks wat gaat wisselen. En met zijn sterkste elf, in elk geval wil beginnen... aan de wedstrijd tegen Borussia Dortmund op uh, 25 mei op uh, Wembley. En nog even de mededeling over de tegenstander. Terwijl Schweinsteiger nu de bal verovert. Dat daar natuurlijk het meespelen van Gutsen naar gisteren misschien ook wel wat onzeker is. Nieuwe Bayern-speler die gisteren spierblessure heeft opgelopen. Uitbraak, Robbe schiet de bal naast. Uitbraak is over de linkerkant. paas komt in het strafschopgebied. Robbe geniet daar toch buitengewoon veel vrijheid. Van wie is die paas van uh, Ribéry? Hij moet het in één keer doen. Maar had toch misschien wel die bal kunnen laten lopen voor Mandzukic? Heb ja. ik ineens het idee. Ja, Want Die staat het. erachter en die staat nog een stukje vrijer. Ja, dat stond helemaal geen tegenstander in de buurt. Mandzukic geeft dat nu ook in het weglopen eigenlijk weer aan. Terwijl Barcelona nu wel gaat wisselen. Niet Messi, maar wel Alexis Sanchez. En dan gaat Xavi eruit. En dat is toch over het algemeen niet degene die eruit gaat. Dat betekent eigenlijk voor een deel... Dat ze het allemaal wel geloven. Je kan ook zeggen, er gaat een middenveld eruit en er komt een aanval erbij. Nou, het zal allemaal best. Maar Xavi is dan niet degene die eraf haalt. Maar goed, er gebeurt nu wel. Alexis Sanchez de Chileen. Uit het, uh, of in het elftal. Die maakte er dus ook één. Ik hoorde jullie er in de rust in de studio nog even over praten. Inderdaad, Messi de topscorer in de Champions League met acht goals. Uh, daarachter Jordi Alba, die vandaag dus geschorst is met twee. En alle anderen die vandaag in het veld staan, hebben er maar één gemaakt. Ja, die, die, en die Sanchez, dat is ook wel aardig. Die is gewend altijd bij Udinese en Barça ook voor seizoen er twaalf te maken. Zo, per seizoen. Staat ook maar op vijf. Dus ook een man die niet in bloedvorm verkeert. Nee, ja, competitie bedoel je dan? Ja, ja, klopt. En die heeft er in de Champions League één gemaakt, net als al die anderen. Dus dat zijn ook niet de getallen waarbij je denkt... Nou, dan gaan we nu eens even wat forceren. En we brengen goals. Nee, in tegendeel. 55 minuten ruim onderweg. Barcelona nul. Bayern 1 door die goal van Arjen Robben gemaakt in minuut 49 van deze wedstrijd. Fabregas verdeelt het spel naar de rechterkant van het veld. Waar Daniel Alves komt. En waarbij Alexis Sanchez dus nu voor nieuw bloed moet gaan zorgen. In dit geval aan de rechtervleugel. Simpele 1-2. Dat ziet er goed uit. Daniel Alves wil de bal meegeven aan Fia. Die nu opduikt in de punt van de aanval. De bal naar de buitenkant. Alexis Sanchez voor het doel is Pedro. Hele slechte voorzet. Wordt door Van Buiten makkelijk onderschept. En door Bayern München wel onschadelijk gemaakt. Daar komt de volgende counter aan met ribery, maar die laat, uh, ja, die denkt na en die laat zich eigenlijk een beetje doodje nemen door uh, Alves. Er wordt in het ootje genomen door Alves. Die pakt hem simpel de bal af. Maar gelukkig is Barcelona dan zo sportief om die bal weer bij Martinez in te leveren. Vervolgens als Martinez de bal heeft. Overtreding van uh, Iniesta gemaakt. Dus een vrije trap voor uh, Bayern München. In minuut 57 van deze wedstrijd. Met enige trots kunnen wij vertellen dat aan alle onzekerheid een einde is gemaakt. Door een man die geboren is in Bedum. Die niet weet of hij volgend jaar nog bij Bayern München speelt. Maar nu hij het uh, rode shirt van de zuid duitsers draait, draagt. buitengewoon belangrijk is in deze wedstrijd. Want hij heeft de 1-0 gemaakt. En hier komt Müller met de 2-0. Nee, die komt er niet. Omdat Bayern onzorgvuldig is. Het blijft 1-0. En was langs de lij op 1. Radio 1 en de ontknoping in de eredivisie. Nog één overwinning te gaan voor Ajax. En wat doen PSV, Feyenoord en Vitesse? Zondagmiddag alle wedstrijden vanaf half één. Het Ajax wil om 2. breed en daar is de 1-0. Ado-Feyenoord. Voorzitter, daar is hij dan. RKC-Vitesse. bal van dichtbij En PSV-NEC. Gepast voor PSV als de bal in de voeten ligt. De ontknoping in de eredivisie. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Bij de Lexus CT200H met 14% bijtelling krijgt u tijdelijk een topracefiet van Eddie Merex cadeau ter waarde van 2195 euro. Kijk op lexus.nl. Dit is Radio 1.